Goedenavond, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. De deuren van restaurant Wakuwaku in Utrecht blijven voorlopig dicht. Dat besloot de rechter vanmiddag in een kort geding. De eigenaren wilden niet controleren op het corona toegangsbewijs en dus moesten ze de boel sluiten. Volgens hun woordvoerder balen ze flink van de uitspraak. Ze gingen misschien nog wel van een positieve uitslag uit. Ze hadden gedacht dat het rechtssysteem in de hele nog wel enigszins zou werken. Tot de conclusie zijn ze gekomen dat dat niet zo is. Ze gaan nu een paar dagen rust nemen. Ze gaan zich even terugtrekken en ze gaan bekijken wat ze verder met de situatie willen doen. Maar één ding is zeker, ze zijn nog niet klaar en ze zullen door blijven gaan en blijven strijden voor waar ze voor staan. En dat is geen discriminatie en zeker niet in horeca. Wakuwaku weigert dus om te controleren op de coronapas, ook in de toekomst. De Engelse politie heeft excuses aangeboden voor de agent die begin dit jaar Sarah Everard ontvoerde, verkrachtte en vermoordde. De man kreeg vandaag levenslang. Er zijn geen woorden die volledig fully express ...de fury en overwhelming sadness ...dat we allemaal voelen over wat er gebeurde Sarah. Ik ben zo so sorry. De details zijn gruwelijk. Zo sloeg de agrar Everhart in de boeien, zogenaamd omdat ze de lockdownregels zou hebben overtreden. Hij ontvoerde haar daarna in de auto. Bij meerdere theaters zijn vandaag poederbrieven binnengekomen. En dat was behoorlijk schrikken voor medewerkers. De hulpdiensten moesten er ook voor uitrukken. De politie zegt nu dat het een PR-stunt was van een theatermaker. Wie het is, is niet bekend, maar de politie gaat met hem of haar praten. En een van de theaters zegt tegen nu.nl dat de voorstelling wat hen betreft niet meer doorgaat. En de walrus, die eerder al rond rondjes zwom, is opgedoken in de haven van Harlingen. Natuurbeschermers houden het walrusvrouwtje goed in de gaten. En deze kinderen bekijken haar van een afstandje. Ja, hij ligt, hij ligt goed. Ik kan zo graag die slachtanden zien alleen. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, dat zou wel maar. Goed zijn ja. Normaal komen walrussen voor in de buurt van de Noordpool. De hoop is dat deze na een bezoek aan ons land uit zichzelf de weg terugvindt. Het weer. Vanavond is het bewolkt. In het noordwesten kan veel regen vallen. Morgen in het hele land regen. Het waait behoorlijk dan en het wordt zo'n 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam. Tussenknopen, De Hoek en Roelofarensveen over 9 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zee, Zandvoort en de zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Alternative FM. Het verlaten instartmoment. Ik zat een beetje te kijken naar Marcus. En ik dacht, waarom hoor ik nu? niks? Ja, dat moet ik zelf doen natuurlijk. Kortom is het een klein beetje jammer. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf is begonnen voor deze donderdag september, dit is de laatste. Uh, we begonnen met The de, de Cruise en Cross on You. De jongens zijn nog bezig met de, de Waterland popprijs. Daar uh, zijn ze in, uh, in te horen. Uh, nou ja, uh, ik zie dat Robin uh, hier toevallig uh, toch rondloopt. Neko is uh, zijn echte naam. Je moet wel uh, die andere dan eventjes uh, pakken. Uh, nummertje 3. Nummer 3 ah, nummer okay. of nummer 2, dat maakt nou niet zo uit. Ik heb nummer 3 gepakt. Ja, je hebt nummer 3 <laughs> gepakt. Uh, want jij uh, gaat uh, vanavond uh, een aantal nummers uh, laten horen. Dat klopt. Hoeveel nummers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 Wat zeg je? Een muzikale spagaat. spagaat. Ja, ja, ja. <laughs> uh, ja, soms kan het dat wel een beetje zijn, maar ik denk dat ik die. die oh, het is trouwens spagaat, moet ik zeggen. Ja, spagaat, ja. Mocht ja, ja, je geturnd, kan je geen fout overmaken. <laughs> nee, maar. <laughs> um, ik heb die ook al nodig, ja? die muzikale spagaat. Ja. ja? Ik heb um, hiervoor heb ik, ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. Ook echt in, uh, in een wat hardere rockmuziek, zeg maar. Ja.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 was just a remedy for all the times that I Save me the misery But I thought maybe this a difference i opened my heart now i think of it all oh, maybe that is with me but i thought maybe this time move on a life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 Close to the Say hey.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 bijzonder uitgevoerd met dat ritmemboxie of wat dan ook. Leuk, ja, dat is wel leuk gedaan. We gaan straks een tweede blok doen van twee stuks. Dat doen we rond tien, over half negen zo'n beetje. Dus we hebben nog eventjes want tussendoor heb ik ook nog een telefonisch gesprek, want de nieuwe van Joël Charan komt eraan.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 <laughs> uh, Aspira heette. Liefde, ja? Ik wil met liefde altijd die nummers voor je komen spelen. Geen ah, ah, Oké, okay. nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat zullen we dan nog even in het achterhoofd houden. Als de, EP, de, de, de aankomende EP uh, klaar uh, is. Uh, maar volgens mij heette die EP Aspira, toch? Asira heette die, ja. Ajira, ja. Mm -hmm. uh, was die uh, anders dan Stained Glass?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 En dat wil zeggen heel soms... in een uh, hele mooie, magische, prachtige tuin... s'avonds. Maar hij is onvoorspelbaar. Hij, hij wil nooit hmm. blijven zitten. Dus hij zingt één nacht voor me... en dan vliegt hij weer weg. Hmm. En het is uh, geproduceerd door John Reynolds. Of, nee, sorry, geremixed en gemaakt door John Reynolds. Ja. En hij, uh, hij is een, een gave Britse producer. Hij is, hij is de, de ex-man van Sinead O'Connor. Ah. En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 of ze het uh, wel begrepen hebben. Of ze de, inderdaad wel uh, naar beneden willen komen. Uh, Joel Charan was dat uh, met uh, Blue Moon Bird. Uh, ja, want, uh, want dat is wel uh, leuk. Want dan moet je op een gegeven moment... tijdens uh, dit nummer even netjes uh, telefonisch afhandelen...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 later even bij je op terug over het liedje als ja, je die hervindt. Dat want want ja? ja, Dat doe ik zo dadelijk. We hebben in de tweede uur hebben we daar nog wel even tijd voor om dat nog even erop terug te blikken. Nu even niet. Sophie Jenna met Starlight. Dat is het nummer wat je nu gaat horen hier bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Alternative Web. your tent beneath the glowing of a starlight reminds me of a year ago we had to make our camp in the total dark.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 through while I'm looking like a fool, twist my words and pull the strings like I'm a playing tool, feed on screams of my cries, still I'm paralyzed, try to take control while I'm nearly neutralized, I cut my hand on a thread, I pull it on demand, leave my old self to try,